Het parlement van Cyprus komt vanochtend om 9 uur weer bij elkaar. Gisteravond zou er gestemd worden over twee wetsvoorstellen... om de financiële crisis aan te pakken. Maar om onduidelijke redenen ging de stemming niet door. Het eiland moet bijna 6 miljard euro op tafel leggen... om in aanmerking te komen voor 10 miljard Europese steun. De parlementsleden moeten onder meer stemmen... over strengere wetgeving voor de banken. De regering wil dat het geld van kleine spaarders... tot 100.000 euro veilig is. In het reddingsplan van de Eurolanden moesten ook de kleine spaarders meebetalen...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 De VN gaat onderzoeken of Noord-Korea op grote schaal de mensenrechten schendt. 47 landen in de VN-Mensenrechtenraad stemden unaniem voor het voorstel. De VN stelt drie onderzoekers aan om de schendingen in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken naar verdwijningen, het gebruik van voedsel om burgers in toom te houden en vredestrafkampen strafkampen waar 200.000 mensen zouden worden vastgehouden. De VN-ambassadeur van Noord-Korea reageerde fel op het besluit. Volgens hem zitten er politieke motieven achter. Hij ontkent dat zijn land systematisch de mensenrechten schendt.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 Bij een moskee in de Syrische hoofdstad Damaskus is een van de belangrijkste aanhangers van president Assad vermoord. De Soenitische geestelijke leider Mohammed al-Bouti werd het slachtoffer van een zelfmoordaanslag. Bij die aanslag zijn zeker 54 doden gevallen. Het weer nog vannacht droog en lichte vorst, overdag zonnige periode. Het wordt 2 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik dacht, we doen vannacht iets met vragen en antwoorden. Het is zo dat als je rondloopt met een vraag... dan kun je bellen naar 0800-1121... En vannacht kun je ook bellen als je het antwoord weet. Ook naar 0800-1121. Mailen kan ook. Nachtzuster, omroepmax.nl. En twitteren kan via Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden via www.omroepmax.nl. En dan staan er links in beeld uh, verschillende vormen van de chatnet... afhankelijk van uh, wat voor computer je hebt. En die kun je aanklikken. Nou, dat is eigenlijk het hele systeem. En nu is de vraag, waar gaat het over vannacht? Nou, daar ga jij dus over door te bellen naar 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoekend aan.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan het pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan het pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van de bij. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets van de bij. Oh, nachtzuster, oh, oh, oh. nachtzuster, hey, oh, oh. nachtzuster. Oh, Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. leuk Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster van bandjes, dat kon wel eens een hit worden. 0800 1121 Ria, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Ria Schot. Ik ben dat ik meteen doorkwam. Ja, dat is nieuw. Ja, ook wel. <laughs> dat we gewoon, de eerste die belt ook, hoppakee, meteen in de uitzending. Een idee. Ja. Nou, ik zat helemaal klaar voor mijn favoriete wekelijkse nachtje. Ah, en dat hey, was net, kom... Casaluna. Nee, nee, sorry, ja, flauw. Nee, dat ben jij. Oh, dat is fijn om te horen. Ja. Al jaren. Hé. Hey. Um, ik kom, ja, het lijkt wel als je net als je zwanger bent dat je overal zwangere vrouwen tegenkomt. Oh. Ik kom nu de uitdrukking de gebakken peer tegen regelmatig. Want je bent ook de gebakken peer? Nou, nee hoor. Dat oh. <laughs> valt wel mee. <laughs> maar ik vroeg me af waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Het is, komt met, me het is met de geba gebakken peren zitten, oh, toch? Als ja, je een, ja. de gebakken peer bent, ja. Um, oh. Ja. Want ja, ik kan me daar niks bij voorstellen eigenlijk. Een peer bakken doe ik sowieso niet. Dan weet ik niet, hoe maak je stoofpeertjes? Dan doe je koken, of niet? Ja, koken. Ja. In een rode wijn of zo. Ja. ja. Maar een, een peer bakken, nou, ik weet niet. Ik zit even te denken, want het is toch, dan zit je met de gebakken peren. Peren, ja, zo ook, ja. Dus dan, um, dan zit je met peren die gebakken zijn... en daar ja. kun je niks mee. Maar waar komt dat dan vandaan? Ja. Geen idee. En wie heeft die peren dan gebakken? Ja, zoiets. Hmm. Nou, Ja, nou dat is een goede vraag ja. Dat, dat moet ook wel. lukken om een antwoord te vinden, denk ik nou, zomaar. Hoop ik. Maar ik het, nog is nog niet, uh, het is niet zo dat jij al de hele week denkt van, goh, nou zit ik mooi met de gebakken peren. Nee hoor, nee hoor. Oh. <laughs> ik, maar, ik zit er niet mee. Maar je hoort, je hoort de uitdrukking ja, regelmatig. Ja, dan kom je dat gewoon ergens overal tegen. Dan denk je, nou ja, dan wil ik het ook wel eens weten. Ja. Nee, ik ja. begrijp het. Nou ja, Daar ben jij voor. Ja, precies. Dan gaan we het oplossen. 0801121. Ik ga mijn best nou, doen, Ria. Wat leuk ja, dat natuurlijk. jij Schot van je achternaam heet, bedenk ik nu. Oh. Na twee uur Casaluna of Scottish Music. Nou, het oh, ging ja, net in ja. het vorige... Oh, ja. Over doedelzakken, ja. ja. Enigszins. Onder ja, eh, eh, ja. Dus het, opeens vind ik het heel grappig. Maar goed, het is ja. wel weer zo'n moment dat ja, we gewoon man, voorbij laten gaan. Zo, nou, nee. <laughs> nou ja, dan, maar goed, dan lang verhaal kort. Nou, het is wel grappig, want wij wonen in Tolen, in ja. Zeeland. Ja. Daar heet nou, bijna de helft van de bevolking, zo ja, even overdreven, Schot van de Achternaam. Ho? Maar mijn man komt uit Groningen. Ach, dus die is een ja. geïmporteerde Schot in, in, <laughs> Dat v, zeggen ze dan, ja. in Zeeland. Wat ingewikkeld. Ja. Nou, uh, Ria, bedankt voor de vraag en nog een hele okay. fijne nacht. Dank je wel, jij ook. Goed, doei. Dag. Jos. Hallo Jos. Of Jan. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Oké, okay, met Jan dan? Nou, dan doen we met Jan. Als jij Jan heet, dan noemen we jou ja. ook Jan. Dat is nieuw ook. Oké. Okay. Ja. Wat kan ik voor je doen, Jan? Nee, ik heb een uh, vraag. Ik zou graag uh, willen weten waar onze uh, gas uh, vandaan komt. Uh, uit Groningen. Uit Oh, sorry, ja. ja, zou het eigenlijk zo zijn? Nee, niet uit, ik dacht uit Rusland, maar... Ja, nee, dat is ook waar. Dat is ook waar, ja. ja. Die komt dus uit Groningen en uit uh, Rusland. Nou, we gebruiken natuurlijk nogal wat. Ja, inderdaad. En vooral deze winter. Uh... Ja, <laughs> nou, deze lente, ja. ja, het is al lente, hè? Het is echt ongelooflijk, nee. het is lente. En ik ken mensen die hebben gewoon echt een gebreide dikke trui nog aan. Ik ook, ja. Ik zit ja. hier ook uh, met een gebreide trui aan. Echt? Oh, wat een... En de een... aan. Verdrietig is het toch een beetje, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, maar goed, maar uh, vanwaar die interesse in gas? Nou uh, ja, vanwege die uh, aardbevingen zo in uh, Groningen. Ja. Yeah. Dus daar maak ik ook nog wel een beetje zorgen over, allemaal. Uh, ja, wij allemaal. Ja, en, en dan, dan al die oorlogen en zo. Uh, ook nog. Dus vandaar die vraag eigenlijk. Maar eigenlijk is die al beantwoord. Uh. Oh. Nou ja, uh, uh, nou ja, weet je, je moet mij nooit geloven. Hè? Ik zeg uit Groningen, omdat ik weet dat ze daar uh, last hebben van uh, uh, schuddende bodem vanwege de gaswinning. Maar dat wil niet zeggen ja. dat we... Nee, nou, uh, uh, gastdeskundige 0801121. Ja, ja, we doen ons best, Jan. Ja, dank u wel. Goeienacht. Ja, eerst gelijk, uh, Oostred. Dag. En nog een fijne avond. Bedankt, ja, doei. Dat lukt wel, ja. Doei. Jos. Goedenavond, Jos hier. Hey Jos. Hey, ik heb een hele rare vraag. Ik, ik, ik snap het eigenlijk niet, maar dat gaat eigenlijk over brandstofprijzen. Ja. Altijd tijdens de vakanties dan wordt het duurder. En als de vakantie afgelopen is, wordt het goedkoper. koper. Oh. En uh, ja, een marktleider bepaalt altijd de prijs. En ja, waar zit hem dan eigenlijk? Maar we, hoezo wordt het duurder in de vakantie? Het is mij nooit opgevallen. Nou, dan is de laatste tijd bijvoorbeeld is de uh, brandstofprijs heel duur geweest. De vakanties zijn net voorbij die twee weken. Ja. dan zakt de prijs weer. Dan blijft de maandje of twee, drie bedrijven goed kopen. Dadelijk is het weer de, de zomer. Ja. En dan wordt het diesel in een keer weer een duurder. Ja, dan gaan we met z'n allen naar Zuid-Frankrijk natuurlijk. Ja, ik gaan denk Gaan we nog even het... de tank vullen? Denken ze, dan gooien we er nog een paar centen bovenop. Ik denk het ook. Maar ja, als wij dan in het binnenland blijven rijden, dan mogen we het ook mee betalen. Dat is een beetje krom, vind ik. Ja. Ja, ik, ik weet niet hoe dat er zit, maar ja, de grootste marktleider bepaalt altijd. Iedereen chokt er aan. Dus, uh, en dat is alle jaren hetzelfde liedje. Dat is heel gek, maar, maar hoe het daar berekend wordt, hoe het eruit komt... ik vraag me eigenlijk iedere keer af. Ik ben verbijsterd. Wanneer is het jou voor het eerst opgevallen? Nou is bijvoorbeeld de laatste twee weken goedkoop geworden... en het is vier weken keihard duur geweest. Ja, ja, dus het is je eigenlijk nu pas opgevallen? Na nou, al een jaar of uh, drie, vier, inspireert oh. me dat al, want ik uh, heb een klein bedrijfje. Ja. En als het één cent duurder wordt, is mijn 150 euro in de week. Oh. Uh, dan denk ik toch even lekker door. Wat, maar, wat, uh, wat heb je voor bedrijfje dan? Een koeriersbedrijfje? Nee, een klein transportbedrijfje. Oh, ja. Ja, ja nee, ja, dan merk je het dat, wel, ja. Ja, wij merken tegen gewoon alle weken 5000 liter weg. Ja. En als het dan één uh, of twee cent duurder wordt, net vorig jaar ook, man. Uh, ik heb het niet bijpoten. Daar moet je ook rekening mee houden. Dan moet je de week voor de vakantie alles helemaal vol tanken. Ja, anders ben een week weer leeg. En dan... Ja, daar zit wat in. Ja, dat is. Nee, misschien... Maar ik vind het heel raar dat bijvoorbeeld de Joegse marktleider van Nederland. Ja. Die bepaalt de prijs. Niet iedereen draagt er aan. Maar de, het is van op dat er zo is. Ja, maar ja, als mensen het betalen. Ja, toch. Ik weet het. Maar ja. hoe kan dat nou? Uh, ja. De economie ligt stil. Uh, er is helemaal geen vraag naar brandstof, en de vraag is toch duur. Ja, maar ja, dat, nou goed. Ik, uh, ik zal nou, geen antwoord geven voor anderen. 0800 1121, als je een beetje best verstand hebt van, uh, van benzine. Uh, bel dan even. Dankjewel Jos. Daar. Fijne nacht, hoi. Joop. Hoi. Hoi. Ja, over de balk smijten, hè. Ja. Smijt jij veel geld over de balk? Ja. Oh jee. Ja. <laughs> ja, ik, ik kan wel nee zeggen, maar ik heb net nieuwe schoenen aan... waar ik niet eens op kan lopen. Oh, nou, Dus dat ja. zegt al genoeg. Oh, nou. Uh, waar komt dat vandaan? En uh, smijten wij veel geld over de balk als het gaat over Cyprus? Want, oh kijk, jee, ja. Je, nou, ik vind dat echt uh, belangrijk. Die bank daar, die geeft 5% rente. Ja. Maar zouden wij ook... Hun steunen als ze 10% rente zouden geven. Ik bedoel, uh, la, la, laat ze doen, gewoon. Ze geven 10% rente. Nou, zouden we ze dan ook steunen? Ja, volgens mij wel. Ja, ik, uh, ik ben daar ik ben niet zo handig in. In die financiële dingen. Dat. Uh... Je hebt de ge economie gestudeerd, hè? Nou, ik heb, wel, ik, heb, ik, nee, ik heb journalistiek gestudeerd met. Een van mijn hoofdvakken was economie. Maar het oh, was niet nee. zo'n heel groot succes. Nee, nee. Het is ook al heel nou, lang geleden. Ja, ja. Dus je hebt verstand van die balk, maar verder dan erg. Nee, precies. Van het over de balk gooien, daar ben ik heel goed in. Over de, <laughs> over de balk smijten, eigenlijk, ja. Maar als je dan vraagt van zouden we, zouden we het geld ook aan Cyprus geleend hebben als 10%, dat weet ik niet. Nee, nou, dus daar hebben we twee vragen te pakken eigenlijk. Hè? Precies, en nu maar hopen dat er iemand belt naar 0800 Oké. Okay. Dankjewel, hè Joop. Ja, en een nachtje. Dag. Dag, dag, goeienacht. Margreet. Ja? Hallo. Hier ben ik. Zeg uh, het ik eens. Weet, uh... Ik wist gelijk het antwoord op de eerste vraag, dan blijf je met de gebakken peren zitten. Oh! Dat komt uit uh, vroegere jaren, zeg maar een paar uur terug. Dan was er een rijke familie uh, die uh, uitgenodigd was bij een wat minder rijke familie, uh, die het niet zo uh, goed had, maar zich probeerde toch uh, in, die in die rijkdom. Uh, een klein beetje in te leven, ja. en, uh, daar wat kennis uit te krijgen. En uh, dan werd uh, vroeger werden veel meer, veel vaker mensen in die kringen uitgenodigd om te komen eten. Maar wat gebeurde dan? Dan had iemand de maaltijd helemaal klaargemaakt, of laten klaarmaken, want ze hadden natuurlijk allemaal dienstboders. Ja. En uh, dan kwam de, de rijkste uh, van de twee, die kwam dan niet opdagen. Oh. Want die lieten dan expres merken dat ze het beter hadden of dat ze wat meer te zeggen, in de, wat meer in de melk te brokkelen hadden. Ja. Nou, en dan had de huisvrouw of de dienstbode van de huisvrouw, die hadden zich vreselijk uitgesloofd met eten. En er was een van de lekker, lekkere nijen, was gebakken peertjes. Oh. Maar omdat die andere mensen dan niet opkwamen dagen, ja. omdat eigenlijk die familie die hen uitgenodigd had, eigenlijk te min was voor hen. Ja. Nou, en was alles klaar en dan kwam de familie niet opdagen. Op, uh, en dan bleef je zitten met de gebakken peren. Daar komt de Kijk. uitdrukking vandaan. Dus die gebakken peren zijn eigenlijk staan die in dit mooie verhaal als een soort overdreven gerechtje. Nou, overdreven. Uh, het is meer, je sloof je dan uit voor ja. uh, die familie, voor die rijke familie. Ja. En uh, die laat dan even merken, nou, uh, ja, jij, je bent, jullie zijn ons te min. En uh, we komen niet. En dan blijf je met de gebakken peren zitten. En dan zitten. blijf je zitten met de gebakken peren. Ik heb het niet uit mijzelf, voor mijzelf natuurlijk. Ik heb thuis een paar etymologische woordenboeken en ook... Uh, een woordenboek van vandalen waar uh, uitdrukkingen uit in staan. En die staat er onder andere ook in. Maar ik wist het nog uit mijn hoofd, want ik heb ooit eens een spel geleid. met uh, al zulke uitdrukkingen waar alles vandaan kwam. Want oh. direct daarna is weer iemand geweest, mer merkte ik, maar dan weet ik niet uit mijn hoofd direct het antwoord. Geld over de balk. Hè? Waar yeah. komt het vandaan? Ja. Yeah. He? Wat, wat, wat voor balk is dat? Maar dat weet ik even niet. Dat zou ik dan even moeten opzoeken. Maar ik ga nou straks uh, naar bed. Het is maar ja. genoeg. Ja, daar ga je. Dus, ja, nou, dan, dan, ga dan is er niet vast nog wel iemand anders met een etymologisch woordenboek. Ja, je kunt dat, niet aan uh, de gang blijven natuurlijk, geen. Nee, en uh, het, is, uh, ja, het is ook de vraag of diegene die, het wel, uh, over, die wel over zo'n boek beschikt, of die nou uh, niet op één oor ligt. He? Nee, alle mensen met een etymologisch woordenboek slapen nu. Dat moet ik wel ik. Misschien is er nog net nog één iemand wakker die dan even belt naar 0800-1121. Ik hoop het voor je. Maar ik het gebakken het. perenverhaal verhaal kunnen we hierbij alweer afsluiten. Dat schiet lekker op. Ja, dat, uh, dat dacht ik ook. Kijk, dankjewel hè. Goed zo. Goedenacht, wel trusten Margeet. Ja, dankjewel. Dag. Hugo. Hallo. Hallo. Nou, dat is een tijd geleden. Is dat zo? Ik heb... Ja, ik heb een tijdje geleden heb ik nog... Nog een aantal uh, keren heb ik uh, broodje-aap verteld. Oh, dat, maar dat is lang geleden. Waar was je, Hugo? Ja, ik was even helemaal weg. Oh. Ja. Even ja. ertussenuit. Ja, het moest even gebeuren. Kijk, nou, fijn dat, dat, dat je er weer vaak bent. Ja, komt vaker voor in het leven. Ja, ik, ik, nu, nou, tot nu toe was het niet zo, maar nu denk ik opeens... Hé, hey, ik mis mijn broodje aapverhalen. verhalen. Eh, leuk. Ja. Uh, wat fijn dat je dat nou toch weer zegt ook. Ja. Nou, ja, ik denk, dat denk je opeens, je ook, dat was leuk. Broodje aapverhalen, ja. Ja, ze zijn ja. altijd leuk. Ja, ze nee, zijn altijd Zo. leuk. Ja. Maar ik? toch, ja, nou, A, heb ik geen etymologisch woordenboek. Ah. Uh. En B, als die mevrouw ook zegt, uh, in de melk te brokkelen, dan denk ik, ja, ja dat moet u nou niet zeggen. Want dan nee. is mijn vraag natuurlijk, wat betekent in de melk te brokkelen? Nou, ik ben maar blij dat jij het zegt. Hoor. Oh, hey, jammer. Ik heb een hele andere vraag. Ja. Eh, um, en ik vind het ook heel moeilijk om uit te leggen. Oh jee, nou. Als ik. Als ik, um, ik, rij, ik rij heel vaak over de snelweg van uh, bussen naar. Uh, Hoeveelaken, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, weet je, dat is de A1. Ja. Volgens mij. Oh, dat, is dat. Ja, dat zal wel. Ja, denk A1, uh, Bussen, Hoeveelaken. Ik schrijf mee. Ja. Ja. Nou, daar staan. Uh, daar staan lantaarnpalen in het midden van de snelweg. Nee, ja. En die zijn aan. Snachts. -s ja, ja, dat lijkt me op zich een goede moment om een lantaarnpaal aan te doen, ja. Nou, vind ik ook, ho Hoewel ik ook heel vaak zit na te denken, dat ik denk van nou... Als je nou die lantaarnpalen allemaal iedere dag uh, uitdoet ja. of, of niet aandoet... dan ja. zijn we in no time volgens mij van die, van die miljarden af. Want dat kost hem geld, dat wil je niet weten. Als we, als we iets zouden doen aan, uh, aan uh, uh, uh, uh, verkeersborden en, en, en, en al die lichten, dan volgens mij bespaar je daar zoveel geld mee. Maar goed, daar gaat het nou helemaal niet om. Er is iets aan de hand met die lantaarnpalen, die daar in het midden staan van ja. de snelweg. ja. Want daar zit... Nou ja, ik weet dat niet precies. Daarom, Ik, ik, ik, vind, het zo, ik vind het zo moeilijk om dit te vragen. Maar <laughs> laten we ervan uitgaan... dat een lantaarnpaal is een meter of vijf hoog. Ja. Nou, op een meter of drie... van die lantaarnpalen... in het midden van die snelweg... zitten... dan komt er een soort... Een klein pijpje... komt er uit die paal. Mm. En daar zit een soort hoedje op... Van, ...van draad. En ik heb geen idee... ...wat dat ding voor functie heeft. Want het brandt s'nachts niet. En het brandt overdag ook niet. En eh, het, het zit op geen een, enkele andere... Eh, ...lantaarnpaal. Oh? Huh? Is, dat, is dat niet raar? dat er dus, het, het zit ook aan allemaal. Dus ik denk dan altijd... ...als ik dan lang zei... Wat is dat nou toch? Waarom zit dat hoedje aan dat dingetje op, dat, op die paal? Van. Maar er zit een hoedje aan een dingetje aan een paal. Ja. Maar, maar je zegt het zit maar aan één paal, maar het zit aan allemaal. Dat snap nee, ik toch niet? Nee, het zit aan niet? allemaal. Het zit aan allemaal. Het zit aan, het zit aan allemaal... En dan, dan zie je, daarnaast zit zo'n zo uh, zo uh, B-weg, of hoe heet dat? Uh, parallelweg. Ja. En daar staan gewoon lantaarnpalen. Nou, dan zit dat ding niet aan. Ik heb dat nog nooit op een andere nou, Je moet even, Hugo, want ik snap er niks van. Een dingetje met een hoedje aan een lantaarnpaal. Ik doe even ja, mijn schoenen ja, uit, hoor, ja, nou, want de dingen die ik zitten Ik durf je ook al haast niet te bellen, omdat ja. ik zo'n rare vraag vind. Maar het intrigeert me wezenloos. Nee, maar we gaan een poging wagen om in ieder geval een beetje duidelijk te maken wat je bedoelt met een hoedje ja. aan een lantaanpaal. Aan een... Nou. nou, stel je voor, je rijdt, je rijdt met de auto van op de snelweg... A1 van ja, Hoekala. dat kan ik me nog voorstellen. Ik rijd met de Goed. auto, ja. Nou, daar zitten in, het, op het, in de middenberm, zeg maar, hè, dus tussen die... Nee, die ja, dat vanghouten. snap ik allemaal wel, Hugo, dat er lantaarnpalen staan... en als we die uit zouden doen, dat ze blablabla. Bla, bla. Maar, Kijk, lanta, zie ik, ik, zie, ik zie voor me een lantaarnpaal. Ja. Nou, Waar je, dan zit je... dan ongeveer dat de, de, de hoedje, wat je bedoelt? Rond de drie meter hoog ja. komt er een, een klein pijpje... Dat ja. komt uit die lantaarnpaal. Ja. Dat gaat eerst horizontaal. En gaat dan met een bocht van 90 graden omhoog. Ja. Uh, en dan praat ik over. Nou, ik schat het ongeveer op een 15 centimeter uh, eruit en 15 centimeter omhoog. Ja. En daar zit vervolgens een soort van uh, dradenhoedje bovenop. Oké, okay. een dradenhoedje. Ja. En een en... bolhoedje of een punthoedje? Nee, of nee, nee, nee, nee. Een soort van. Lampenkapje, zou ik maar zeggen. Oh, oké. Okay. Nou. En, en het heeft geen functie. Maar ja, het, dat weet wel, je natuurlijk niet. Het moet een functie hebben, maar ik ken <laughs> de functie niet. <laughs> nou, hè, hè. ik ben benieuwd ja. of iemand nou, daar antwoord op gaat geven. Of iemand, gaat iemand gaat weet wat dat is. Ik vind het een prachtige vraag. Ja, ik vind het zelf ook. Weet je trouwens dat verhaal van die schoen? nee. Nou, dat is wel leuk. er is een man... Oh jee, die, broodje aapverhaal, uh, ja. Maar het is zo jammer zien. weer Hugo, want ik heb echt het, een van de meest prachtig mooie liedjes over, over licht nu klaarstaan. Nu moet ik een ander liedje over een schoen gaan zoeken. Omdat jij nu over schoenen begint. Of kun je aan het einde van het schoenenverhaal nog één keer iets over dat licht zeggen? Ja. Ja, oké. Okay. Dat, dat was ja, een man. Dat, lukt me. Ja. dat is een man, die gaat niet zo vaak op stap, maar uh, want dat, dat, dat, dat, dat wordt niet zo op prijs gesteld. Maar... Soms dan mag hij toch wel eens een keertje naar de kroeg. En dan doet hij dat. En dan, dan, dan is hij in, zijn, in een café in, in, in die plaats waar hij woont. En dan raakt hij aan het praat met een mevrouw. En dat is hartstikke leuk. En het wordt steeds gezelliger. En op een gegeven moment vraagt die vrouw aan die vent of, of, of, ze, of ze met hem meegaat. En die mm -hmm. vent die zegt van nou, dat doet hij. En uh, uh, die... Uh, die denkt van ja, ik moet wel een beetje oppassen, want eh, ja, god, ze kennen me hier ook en zo. Dus die gaat met zijn auto, die rijdt hier naar, denkt die, ik rijd naar een rustig plekje toe, uh, mm. buiten, buiten de stad en, uh, en dat zien we wel. En dat uh, lukt allemaal nog, maar dan ontdekt hij plotseling, en hij schrikt zich helemaal het laatste, dus dat die vrouw die hij mee heeft genomen, dat het eigenlijk een travestiet is. Ja. Yeah. Dus die knalt hij de auto echt uit. Oh. Helemaal in paniek. Oh. En hij rijdt weg. En de volgende ochtend, want dat hadden ze afgesproken, dan moet hij zijn schoonouders naar het vliegveld brengen. En uh, dat doet hij dus ook. Dus uh, hij zit er met, met, met zijn vrouw, zit hij voorin, met die, met, die, uh, met die schoonouders achterin. En ze komen bij een stoplicht waar hij denkt nog doorheen te kunnen. Maar hij durft het op het laatste moment toch niet te doen. Dus hij gaat boven op zijn rem staan. Mm -hmm. En dan ziet hij. ...dat er bij die stoel naast hem, dat er een rode uh, schoen met een hak onder die stoel vandaan kon schuiven. Oeh, ja. Dus hij denkt, god kleert er nog aan toe. Dat is natuurlijk van dat wijf of die vent van gisteravond. Ja. Dus als zijn als vrouw uh, die naast hem zit met, uh, met, met die schoonouders achterin naar de vliegtuigen zit te kijken... Dan uh, pakt die vlucht die schoen hmm. en die smijt hij uit het raam. En, en dan komen ze op het parkeerterrein aan. En dan zegt die, die, die schoonmoeder van hem die achterin zit van... God, kan je even helpen zoeken, want ik kan mijn schoen niet vinden. <laughs> ik vind hem ook wel leuk, hoor. Ik vind hem iedere keer weer leuk. <laughs> hij is ook wel echt heel mooi. <laughs> nou dan moet ik je nog iets vreselijks vertellen. Oh, iets met licht. Nee. Nou, het kwam namelijk doordat die ouders s'avonds naar, naar dat vliegveld toe gingen. En dat hij nog het lampje aan heeft gedaan in de auto om naar die schoen te zoeken. Hè, hè, nou dankjewel Hugo. Het is, zo komt alles altijd goed. Tot de volgende keer. Ja, en ik. ik, ik, ik nou ja, ik, ik ga dus niet luisteren. Oh. Nou, en naar het antwoord, want ik moet nu, want ik moet morgenochtend heel vroeg en zo. Je uit. Uh... En wat kan ik... <lacht> ja, ja. Jij weet ook alles, hè? Ja. <lacht> maar hoe kan ik dat dan oplossen? Want stel dat iemand het weet. Ja, stel. Nou ja, dan moet je gewoon even terugluisteren via de podcast of via Uitzending Gemist of via... Vier uh, uh, de... je een lijn hè? Dat vind ik wel heel grappig, trouwens. Nee, top je... Top antwoord. Je kunt toch gewoon via uh, omroep.nl kun je toch terugluisteren, uh, of via uh, omroepmax.nl of ja, dan via. Van nog om... half drie gaan luisteren tot zolang als jouw programma... Nou, er zijn is. mensen die dat hele prettige ervaring vinden, Hugo. Mag ik, mag ik een alternatief aanbieden? Ja. Als ik je nou volgende week bel en weer een leuk verhaal heb. Ja, dan moet ik jou het antwoord geven, maar dan kan ik niet ja. aan beginnen. Nee, want dan, weet je, dan, komt er een soort, dan krijg je een soort voorbeeldfunctie... en dan moet straks, gaan straks alle mensen die gebeld hebben met een Vragenweek... laten bellen van wat was nou het antwoord. En ten dus eerste moet ik dan de alles de gaan de onthouden. De voor mij doet? Alleen voor jou? Ja. Voor deze ene keer? Ja. Tot volgende week, Hugo. Ik, je bent lief. Dag. Doei Welterusten. Doei. Oh, dan moet ik het antwoord op de een paar vragen ook nog gaan onthouden. Oh, dit is mooi. Al Parsons project. Limelight. I can see the glow Of a distant sun I can feel it inside gaat eigenlijk helemaal niet over lantaarnpalen, dit liedje. Maar ik vind het zo allemachtig mooi. En het gaat eigenlijk natuurlijk om die, uh, die spotlights. Of het heel, ja, je, je kent het wel, dat, dat ene ronde lampje op het podium... waar veel mensen heel graag in willen zitten. Het limelight noem je dat. En dat, zo heet ook het plaatje van uh, de Ellen Parsons Project... En Ah, ik vind het echt zo ontzettend prachtig... dat ik eigenlijk zelf verbaasd ben... dat ik het in al die jaren nog nooit gedraaid heb. Op, uh, in, in ieder geval niet in Nachtzuster, op Radio 1. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt... of als je een antwoord wil geven. En uh, mailen mag ook naar nachtzusterapestatjeomropmax.nl. Vragen die nog niet beantwoord zijn. Waar komt ons aardgas vandaan? Uh, uh, waarom is brandstof duurder in de vakantie? Waar komt de uitdrukking over de balksmijten vandaan? Uh, zouden we ook geld aan Cyprus lenen als ze 10% rente? Ik zoek het nog even na, want ik heb het heel onhandig opgeschreven. Hugo wil weten... Uh, uh, uh, ja, dat hele verhaal over dat kleine lampje aan de lantaarnpalen op daar een van Bussum en Hoeflaken, Maar eigenlijk ook waar de uitdrukking iets in de melk te brokkelen hebben vandaan komt. Nou, dat is al een heleboel voor het eerste uur. En uh, antwoorden zijn dus van harte welkom. Richard en de goeienacht. Hallo. Goeienacht, uh, Astrid. Jij. Hi. Zeg het maar. Ja, we hebben, we hebben een nieuwe post. Nee. Hey. Jawel. Goh. Ja. Nou, je zou toch denken dat het een media-evenement is waar me, de dagenlang de kranten en de, en de televisieprogramma's van overlopen? Ja, waar is papam? Ja. Ja. Nou, dankjewel. Er, er is in de historie ook een vrouwencup geweest. Oh. Ja, zo gaat het uh, verhaal. Hm. Mm. Het uh, is, is na Christus. En toen is er een, een, een ritueel ontstaan dat de toekomstige paus op een stoel ging zitten met een uitgeholde zitting, en dat een, een daarvoor uitgekozen kardinaal. Moest voelen of er boordjes in zaten. Ik kan je niet helemaal verstaan. Niet? Nee. Nee. Wat. wat, wat, wat, wat kon je niet verstaan? Ik, ik haakte af bij die stoel. Een stoel met een uitgeholde zitting. Ja. En toen? kwam er een, een kardinaal. Ja. Die kwam voelen of er balletjes in zaten. Oh, oh, ja, dat je, oh ja, dat verhaal. Dat er even aan de ballen van de paus gevoeld moet worden... of hij daadwerkelijk een man is. Ja, nou, ken, ken je het verhaal? Ja, dat klinkt mij vaag bekend in de oren. Nou. Ja, ik vond het zo'n mooi verhaal. Maar je vraag was... Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat er een uh, vrouwelijke poses is geweest in de historie. Of, of, dat, uh, of dat verhaal waardoor die rare gewoonte ontstaan is... of dat waar is, wil je eigenlijk gewoon weten? Nou, nee. Nee. Wat wil je dan weten? Je, wel, je wilde ja. er gewoon graag even over praten. Ja. Nou, dankjewel Richard. Ja, je ja, bent welkom. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Goed, pauzemuziekje. Mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, Hallo. goedenavond. Goedenavond. Ik, ik, ik zal mijn uiterste best doen om deze vraag een beetje normaler uh, te stellen. Kijk. Ik uh, heb begrepen dat er de laatste tijd toch al reuring is over bepaalde bedragen voor uh, medische behandelingen. Ja. Een vriendin kwam bij me op de koffie, koffiedase kwam al gillend binnen en zei, heb je gehoord dat er uh, serieus verhalen staan in de kant, dat het uh, uitspuiten aan schoonmaken van je oor uh, bij sommige ziekenhuizen of artsen, weet ik het wat, duizend euro kan kosten. Ja. Hebt u dat verhaal ook gehoord? Ja, ik zit even te kijken, want in mijn herinnering heb ik ook dat daadwerkelijk van u gehoord. Nee, is geen uit. Nee, dat zou toch te gek zijn, hè? Ja, dat zou helemaal te gek nou. zijn. Nou... Ik ga verder. En nou, we hebben dat vreselijk komen gelachen. Allerlei behandelingen. Wat kan dat meer duizend euro kosten? <laughs> en, en toen, een paar dagen later, is dus iemand, kwamen we er ook op te spreken. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Dat is een echt uh, verhaal, een vreselijke opschudding ja. In de, de medische wereld, een oor uitspuiten voor duizend euro. Ja. Nou, wie schetst mijn verbazing toen ik na een paar dagen... Een rekening kreeg van het ziekenhuis ja. voor uh, het verwijderen van een voratje uh, een vlakbij maar, me. Mevrouw Nieuwenhuizen. Ja? Ja, ik wil niet dwars liggen natuurlijk in het geheel. Nee. Maar ik heb hier mijn aantekeningen van, uh, eens even kijken, dit, van 1 maart. 1 maart? Ja. 1 maart, dat was ook een donderdagnacht, ik, ik, heb, heb ik uh, genotuleerd... heb ik hier staan om vijf voor uh, vier mevrouw Nieuwenhuizen... Ja. met precies hetzelfde verhaal. Ja, maar ik heb geen antwoord gekregen. Jawel. eerste instantie... Ja, de, de, ja sorry welke instantie de prijzen bepaalt. Ja, nou, daar heb ik hier dus weer staan tussen... Wat, wat fijn dat ik dit allemaal zit te notuleren tegenwoordig. Ja, dat is geweldig. Maar, heb ik staan Timo, de welbekende uh, uh, beller die we zo prijsstellen... met het Centraal Orgaan Tariefstelling. Nou, en waar vind ik dat? Ik ja. heb waarschijnlijk nadien nog wel uh, maar een, een centraal archief. Ten, uh, nog centraal een, Orgaan Tariefstelling. Ja, en waar vind ik die? Kan ik die in telefoon... Ja, sorry, ik ben 82. Ik ja. heb geen internet, geen computer. En waar vind ik dat centraal... Tarief? Orgaan. orgaan. <laughs> centraal Orgaan. Het is ook een orgaan. Je oor het is ook een orgaan. Centraal. ja. Um, nou, is ook zo. Ja. Waar zit die? Het CTG. Waar zit die? Uh, Even kijken. Centraal ja. Orgaan-Tarieven Gezondheidszorg. Het ja, is, zo, dat, dat is zo eigenlijk ook van de zotte dat alles tegenwoordig via, um, via internet gaat. gaat. Ja, nou, even kijken hoor toch handig, zo'n computer? Ja, maar de, eigenlijk moet je dat natuurlijk helemaal niet doen. Want dan... Um, want... Nee, maar dat heb ik aan het antwoord ook niks. Als ik de, geen idee heb Waar ons, bij wie moet ik vragen? Nou, nou, nou, nou, nou, dan heb ik aan het antwoord ook niks. Als u vraagt, als u zegt van wie gaat daarover... en het antwoord ja. is het Centraal Orgaan Tariefstelling... dan vind ik dat toch een redelijke beantwoording van de vraag. Maar goed, ja. heeft u pen en papier? Ik heb een telefoonnummer voor u. Ja. 0900. 0900. 770. 770. 7070 7070 Het kost... Kost een stuiver per minuut. Nou, dat vind ik nog, dat vind ik nog eens, um, een stukje service. Een stukje service. Ja. Van Centraal Orgaan. Ja. Nou, bedankt. Ik, eh, ik wens u veel succes. Ja, ben benieuwd. Ik hoop bedankt. dat het goed gaat. Ja, ja dag, dag, dag mevrouw Nieuwhuizen. Zo, hopelijk weer een vraag beantwoord. Uh, Martin Aldring. Ja, klopt. So. ik had uh, uh, een, iets een antwoord volgens mij op uh, die uh, uh, lichtmasten langs de snelweg. ja. Yeah. dat zijn uh, geen draadbolletjes of iets. dat is, zijn gewoon lampen. Dus een soort noodverlichting is het eigenlijk. het was eigenlijk de bedoeling dat als van de hoofdverlichting uitging, dan oh. gingen die aan en dan had je toch een soort richting uh, van de loop van de weg. oh. dat is, dat is wat mij ervan bij is gebleven. ja. Yeah. Dus het zijn gewoon lampjes, maar die branden al heel lang niet meer, want als ik het goed heb, staan ze ook op de 28 vanaf Utrecht naar Amersfoort, staan ze ook nog. Oh, dus er zijn nog twee trajecten waar ze nog aan de lantaarnpalen uh, nee, ja, zitten? Ja, maar dat, is, dat, zijn, dat zijn wel de, de, de oude, de masten die er al langer staan. Het nieuwe tegenwoordig zitten ze helemaal niet meer aan. Oh nee. Oh, dus, dus we hebben langs daar een beetje oude lantaarnpalen staan? Dat, dat, dat, dat is al een oud traject. Dat, dat staat er al heel lang, ja. Ah. Maar die, die, ze hebben een tijdje hebben ze het gedaan, maar uh, de, de laatste jaren branden ze al helemaal niet meer. Nou, en hoe weet jij dat? Ja, ik zit al uh, 33 jaar op de weg, dus uh, ze zag je dan, weet ik het wel? <laughs> ja, nee, maar, de, maar ik snap, dan zit je naar die lantaarnpalen te kijken, maar dan moet jij toch ook, uh, dan moet iemand jou toch ook vertellen waar die dingen voor zijn. Nou, het heeft ooit een keer een artikel over heeft er in de krant gestaan, wat ik, ik me nog van kan herinneren. Ah, ik, oh, wat en handig. Ik, en, ja. en ik weet ook dat, het, dat ze het een tijdje gedaan hebben. Ook op de 28 hebben ze het een tijdje gebrand en uh, nu is het helemaal niet meer. Oké. Okay. En, ik, en ik kan hem ook nog geruststellen, die uh, verlichting uh, die, die brandt nu nog. Maar vanaf als het goed is, ik denk dat vanaf de zomertijd, eind deze maand, gaat er een hele hoop gewillens uit doen. Oh, kijk. Dan gaan we bezuinigen ja. op de lantaarnpalen. Ja, nou, ik, ik, ik erger me er al jaren aan. Ik bedoel, we hebben verlichting op de auto, dus waar gaat het over? En uh, ja, uh, uh, ik heb ooit een keer een mailtje gestuurd naar een van die heer uh, Van de, de heer Leeg of zoiets was dat van de VVD. Die ging over uh, uh, milieu. Ik denk, nou, dat is de aangewezen man. Dus die, yeah. heb, die, die heb ik een mailtje gestuurd dat ik me er al jaren aan stoor. Dat ze bezuinigen moeten en dat er daar veel geld van zal halen. En dom, ik kreeg nog een mailtje terug ook nog. En, uh, het ja. was in behandeling en was kerst mijn verbazing een paar maanden later. Ja, dat kwam het in één keer op de, op de radio dat de verlichting uitging Ik denk, nou, hey, wat je is gevallen? Nou, goed gewerkt. Dankjewel Martin. Ja, oké. Okay. En een goed, goede nou, nacht nog. nog. Ja, oké, okay, hebben bedankt. Hey, ja. er, let op de weg hè? Het is donker buiten. Ja, ik, ik kan het wel zien hoor. Oké. Okay. Geen probleem.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 Oh yeah. Oh. In het donker zien ze je niet. Van Cadans was dat André. Goeienacht. Ja, een hele goeienacht. Hi. Hoe is het? Nou, op zich is het goed. Hoe is het met jou? Het is heel erg goed. Oh. Ik wil beginnen met een compliment aan de jongen die de telefoon opneemt. Ja, dat Want, doet hij goed, hè? Wat een nette, beleefde, vriendelijke <laughs> jongen. Dan wil ik beginnen met een compliment. Oh, dan ben ik wel benieuwd welke redactie je aan de lijn hebt gehad. Casaluna nog, zeker? Dat weet je niet. Oh. Nou. Nou, maar complimenten voor zijn vriendelijkheid en voor zijn belicht. Ja. Uh, ten tweede, ik zou vanavond uh, graag twee vragen willen stellen. En oh. ik heb begrepen dat dat mogelijk is. Ja. Oké, okay, dan zou ik beginnen met de eerste. En hoef je niet bang te zijn. Het gaat niet om de kip zonder kop. Oh. Dus uh, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, want dat was ik natuurlijk. Ja. ja. Uh, het gaat om rode gekleurde auto's. Rode gespoten auto's. Ja. Ik zou graag willen weten waarom na een aantal jaren ja. ver veranderen er gewoon van uh, kleur. Ja. Dat rood die oorspronkelijk was, dan wordt het een soort rozeachtige, donkerrozeachtige kleur. En wat er nog erg is, soms alleen maar een deel van de auto verandert van kleur. Dat zie je bijvoorbeeld, een van de vier portieren is uh, van een andere soort rood geworden. Ja. Yeah. Of uh, het dak, ik noem maar wat, of de motorkap. Ja. Yeah. Dan zie je het ineens dat het een andere rood is dan de rest van de auto. Ja. Yeah. En dat gebeurt alleen maar bij rood, want een gele auto blijft altijd een gele auto en een anthracite auto blijft altijd een anthracite auto. Een blauwe maar, blijft meestal gewoon een blauwe. Ik heb een blauwe toevallig en die is inderdaad al 10 jaar zo. Ja. Maar bij rood, nou dat weet je niet wat je ziet, dan krijg je allerlei soorten uh, tinten zeg maar, en ik zou willen weten waarom. Nee, je hebt gelijk. Ja, dit is iets. Ik, dit staat me vaak iets van bij, iets met de kleurstof of zo. Maar als iemand het even uit wil leggen via 0800 1121, hou ik me aanbevolen. Ja, heel ja. graag. Ja. Zou ik nu naar de tweede vraag mogen? Ja. Nou, laten we maar doen, hè. Ja. Nou, ik wil graag weten welke opleiding is het bereid om een jurylid te mogen worden? Voor, van het programma Newsquiz van uh, Jurgen van den Berg, op uh, lunch, <laughs> of twee, op uh, Radio 1, heb je natuurlijk uh, de jury. Ja. Yeah. En uh, die heeft natuurlijk een belangrijke functie. Ja. Yeah. Want die vertalen. dus uh, als een antwoord uh, goed uh, is of niet. Ja. Yeah. En ik heb me altijd afgevraagd welke opleiding is het vereist om jurylid te worden? Bij zo'n uh, programma. Oh ja. Ja, dat is een goede vraag. Misschien dat Jurgen zelf aan het luisteren is. En dan krijgen we van hem zelf de antwoord. Wie weet. Ik zou bijna Jurgen eventjes bellen. Maar waren het niet zo dat vandaag mijn telefoon op tilt is gegaan. En ik geen telefoonnummers meer heb. Oh, okay. Dat is nou jammer hè. Ja, dat is, maar een mens kan niet alles hè? Tenminste, ik heb wel telefoonnummers, maar ik weet niet welke van wie is. Dus dat schiet me natuurlijk helemaal niet op. Nee nee, nee, nee, nee. Nou, dus als iemand van de redactie van de NCRV nog wakker is... dan moet hij maar even bellen naar 0800-1121... om te vertellen welke opleiding uh, Nieuwsquiz-jureren er uh, gedaan moet worden... voordat je de jury mag zijn bij de Nieuwsquiz van lunch. Inderdaad, ja. inderdaad. Ik doe mijn best, André. En ik dank je vriendelijk. Ik dank jou ook. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Doe de leeuw. Dag. Uh, Mark. Ik heb wel Corrie. Nou, nou ja, dat is ook weer wat hè Corrie. Als we net gaan doen alsof je Mark heet. Ja. Dat trapt natuurlijk niemand in. Nee. Nou, Corrie dan. Er uh, werd gevraagd naar de uitspraak van iets in de melk te brokkelen hebben. Dat is een, vroeg, vroeger was uh, een melk, uh, even kijken, was ja. het volksvoedsel nummer 1 in de morgen. Melk? En, iets, uh, ja, en oh. melk, pap of iets eigenlijk. Oh, ja. En de armen hadden niet zoveel erin. En de rijken hadden iets meer in de melk te brokkelen. Dus eigenlijk heel simpel. Komt eigenlijk uit België vandaan. Dus eigenlijk gaat het gewoon over havenmout. Bijvoorbeeld, of wat, dan kan je van alles in melk uh, doen. Wat kun je zoal in de melk brokkelen? Gewoon brood? ja. Brood, beschuit, uh, ja, Koort. Oh. Oh, ja. Maar in ieder geval, de armen hadden niet zoveel in de melk te brokkelen. En de rijkeren hadden iets meer. Ja. Heel simpel. Het is eigenlijk inderdaad heel logisch. Ja. En is dit iets wat je nog in je algemene uh, ontwikkeling nee, had zitten? het komt, oh. komt uit idioom. Oh. Woordenboek. Kijk. Maar het is uh, volksvoedsel nummer 1 vroeger? Ja, nou, dus, daar zit wat in. Ook, maar dat is geloof ik ook wel waar. Staat het ook over de balk erin? ja, daar had ik geen antwoord bij. Ach, het Staat dat is er wel raar. in, maar oh. geen uitleg. Nou, dat is stom. Zet ja, dat het dat er dan helemaal doen. niet in, zou ik zeggen. Ja. Nou, goed. Maar ja, het is ook iets weggooien, denk ik. Dat ja. Ik niks uitgeven. Nee, ja. Zoiets. Ja. Nou, uh, dankjewel Corrie dat je het even opgezocht hebt. Goed zo. Fijne nacht Dag, nog. Dag Astrid. Dag. 0800 1121. Robert. Ja, goeienacht. Hallo. Hi. Hi. Ik wil je even complimenteren met je nieuwe Open Haard. Ja, mooi hè? Ja, dat heb je toch voor elkaar gekregen. Ja, maar dat is allemaal dankzij Martin, die speciaal voor mij dan een dvd'tje met Open Haard heeft aangeleverd. Ah. En ik moet eerlijk zeggen dat ik. Ja, ik, was, ik, was, ik voelde me altijd een beetje gepasseerd, omdat ze bij Casaluna, dat is natuurlijk. Uh, ja, uh, van de NCFV. En uh, die, die doen dan om, uh, om twee uur namens het haardvuur mee als ze weggingen. En uh, ja, dan bleef ik toch een beetje uh, kaal achter, zo hier in mijn eentje. En toen uh, to, uh, dat, dat heb ik een keer gezegd. En toen kreeg ik dus inderdaad van Martin kreeg ik een dvd'tje. Dat doe je in de. Daar moest Frank, u moest me een beetje mee helpen, want ik deed het verkeerd. Maar. Uh, dan, uh, nou ja, dat doe je in de dvd spelen En ik heb een open haardvuur nu. Maar hoe kun jij dat zien dan? Oh ja, oh, ik zie het nu, via de webcam. Ja. Dat is een beetje overbelicht, hè? Ja, dat begon... Uh, ja, Tuur Smit of zo, uh, die had een... Uh, een tweet uh, gestuurd. Van ja, je kunt ook een zonnebril opzetten. Ja, vond ik ook, ook weer zo lullig. Maar... Ja, dat is ook weer zo maar wat. het is inderdaad wel wittig bij jou, ja. ja terwijl, hier is het goed, hoor. Ja, uh, maar ligt dat misschien aan het licht, dat je misschien uh, te veel licht uh, aan hebt staan? Nou, het is natuurlijk zo dat ik precies ben uitgelicht. Dus als je kijkt, dan zie je ja, dat goed, ik... Goed. Ik ben precies helemaal goed. Maar alles staat natuurlijk op mij. Dus zodra er een beetje de balans uh, verstoord raakt... Nou ja. Dan... Uh, even kijken. Ja, nee, het is, nou, het is inderdaad... Het is raar. Maar goed. jij ziet het gewoon... Uh... Ik heb gewoon een gezellig knisperend haardvuurtje. Ja, nee, maak je vergeving. Ja. En inderdaad, op de webcam heb je gewoon wit... Uh, wit? Ja, Witjes uit, ja. Goh. Nou, dan gaan we aan werk, hoor. Dan zetten we een team op. <laughs> Kijk, zo is het al beter. Wat zeg je? Nou, we hebben even ja, aan het open haardknopje uh, gedraaid. Hij gaat uh, meteen zoomen nu, zie vier... ik. Ja, dat duurt, nou, dat is, bij ons is dat achter. alweer voorbij. Maar jij kijkt via de computer, dus dan duurt het nog even. Ja, dat gaat even een tijdje duren. Maar namens het open haardvuur, bedankt voor de complimenten. Graag gedaan. En ik, uh, ik had trouwens ook nog een weddenschap gedaan. Oh. Ik zat weer met een paar mensen via... Je weet wel. Skype. Ja. Ja. En ik had eigenlijk gedacht dat jij... Want jij zette die rode schoentjes op tafel. Ja. Ik denk ook komt dat nummer. Rode schoentjes. Oh. Ken je dat nummer? Ja, maar is, dat niet, is het niet een beetje hard... Hmm? ook iets nummer. Ja, oh, nou, ik... voor jullie uitzending is het misschien wel te hard. Ja. Nou, ik, ik zag die schoenen zijn Ik nou, het kan toch niet haas anders zijn dat ze straks dat nummer gaat draaien. Maar ik heb verloren. Ja, want er is natuurlijk niemand die op de radio hoort dat ik rode schoenen op tafel heb gezet. Dat is waar. Behalve als ik erover vertel. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik begrijp het nu ook, want ik kreeg net via de chat kreeg ik een berichtje van Harm. Met Robert gaat je zo bellen. Ik denk, hoe weet Harm dat? Maar nu ja, jullie maar zitten te zitten skypen. Skype, <laughs> ja. ja, daar moeten we toch een systeem voor vinden. Dat, dat jullie ook via Skype in de uitzending kunnen komen... en dan het liefst ook weer via de webcam. Dat zal wel heel leuk zijn. Ja. Nou, daar ga ik me mee bezighouden. Het kan even een paar jaar duren, want we, we zijn juist aan het bezuinigen... in plaats van dat we heel veel geld hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Een paar jaar? Ja. Zo erg? Ja. ja, het is echt zo erg, Robert. Had je ook nog een vraag? Want we hebben nog 40 seconden ja. voordat het nieuws begint. Oh ja, ik, ik, ik ga heel snel. 40 ja. seconden. Uh, uh, een vraag over gapen. Ja. Uh, je hebt mensen die gapen. Ja. Uh, uh, mensen die uitrekken s'morgens. Ja. Eeuwen. Ja. Maar mijn vraag was: als je gaat, uh, hoe komt het dat andere mensen uh, dan ook gaan gapen? Oh ja, waarom gapen besmettelijk is. Ja. Ja, die vraag hebben we ook al wel eens gehad... Ik ben gelukkig ook weer vergeten hoe het precies zat. Dus 0800-1121. Okay. Dankjewel, Robert. Oké, okay, En groetjes auto. aan iedereen op Skype, hè? Ja, dat zou ik doen. Oké, okay, doeg. Dag. Doeg. doeg. doeg. doeg. doeg. doeg.